4 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Ten noorden van Ameland is in zee een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om het meisje van 14. dat sinds zaterdag wordt vermist, zegt de politie. Een duikteam van opsporingsorganisatie Search and Rescue Nederland zocht vandaag verder. op verzoek van onder meer de gemeente. De politie had de zoekactie een paar dagen geleden beëindigd. Het Duitse meisje verdween zaterdagavond in zee. Waarschijnlijk is ze door een sterke stroming meegesleurd. In Spanje hebben de regionale bestuurders van Catalonië inwoners van Barcelona dringend opgeroepen thuis te blijven. Afgelopen week is het aantal besmettingen in de stad verdrievoudigd. Culturele en sportieve evenementen worden beperkt, stranden worden afgesloten, restaurants in een aantal wijken moet, moeten het aantal gasten halveren en theaters, bioscopen en discotheken zijn daar dicht. In België is een tweede coronagolf begonnen, dat zegt de viroloog die de regering adviseert. Het aantal coronabesmettingen vorige week was ruim een derde hoger dan de week ervoor. In Vijfhuizen is de ramp in 2014 met de MH17 herdacht. In verband met het coronavirus waren alleen een trompetist en de vier bestuursleden van stichting Vliegramp MH17 erbij. Ze lazen de namen voor van de 298 slachtoffers. Anderen konden de ceremonie digitaal volgen. In een videoboodschap zei premier Rutte tegen de nabestaanden dat de ramp voelt als de dag van gisteren. En de grote brand bij een afvalverwerker in Vlaardingen veroorzaakt nog steeds veel stank- en rookoverlast. De rook trekt naar het noordwesten. Bij de Milieudienst Rijmond zijn inmiddels ruim 200 klachten binnengekomen. De brand begon gisteravond, is volgens de veiligheidsregio moeilijk te bestrijden. Verwacht wordt dat de overlast voor de omgeving nog de hele dag aanhoudt. Het weer bewolkt, 19 tot 22 graden. Morgen meer zon, een buitje in het binnenland blijft mogelijk... en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In de meeste files in Noord-Holland heb je tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Een uitschieter, dat is de A7, horen richting Zurich, de afsluitdijk naar Friesland. Daar heb je 20 minuten op onthoud tussen Den Oever en Brezandijk. En het is druk bij de veerterminal in Den Helder. Want op de N250 richting Den Helder moet je nu ruim een half uur geduld hebben. Wat ook opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Maarsen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is de zomer van Z Met nu, <middels>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 Take a left to go. That promise What's wrong.